10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De organisatie die het Great Barrier Reef bij Australië beheert... is somber over de toekomst van het koraalrif. In een vijfjaarlijks rapport is het toekomstperspectief van het rif... verlaagd van slecht naar zeer slecht. De grootste bedreigingen zijn klimaatverandering... het weglekken van gifstoffen in zee en illegale visserij. Sinds het vorige rapport in 2014 zijn er ook een paar lichtpuntjes... lokale initiatieven in toerisme en havens... om meer rekening te houden met de omgeving... Hebben geleid tot een kleine verbetering van de waterkwaliteit bij het Great Barrier Reef. Nederlandse jongeren zitten langer achter een beeldscherm dan ze zelf verantwoord vinden. Dat blijkt uit onderzoek. Ze schatten dat ze per dag zo'n 3 uur en 20 minuten achter een laptop, tablet of telefoon zitten. En dat vinden ze eigenlijk een uur te veel. Ouders vinden de schermtijd van hun thuiswonende kinderen zelfs anderhalf uur te lang, blijkt uit het onderzoek. Ook omdat dit ten koste gaat van het buitenspelen en ook op de slaap heeft het een negatieve invloed. Een groot protest in Hongkong dat morgen op de planning stond is afgeblazen. De autoriteiten hebben de demonstratie verboden. In Hongkong wordt al drie maanden gedemonstreerd voor meer democratie en minder macht uit China. Vanochtend zijn drie bekende activisten opgepakt onder wie ook Joshua Wong, een van de gezichten van de protestbeweging. De politie zegt zijn rol te onderzoeken in een eerdere demonstratie in juni. En vandaag en in het hele weekend rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch en Utrecht en Tiel. Op die trajecten zijn voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe spoorbrug over de Lingen bij Tricht bezig. Ook worden de bovenleidingen aangepast en wordt het spoor tussen Geldermalsen en Den Bosch vernieuwd. En dan het weer. te is zonnig en droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Morgen is het in het hele land zomers warm. In Limburg kan het zelfs 30 graden worden.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 future.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 Nachtzuster, op ben ik onder al je zorgen. Al niks de morgen. Nachtzuster, ik <totstuk> ben bij je.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van de do, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, oh, nachtzuster, oh, wa. nachtzuster. Hey, wa. Nacht, oh, wat de pijn, de pijn, pijn. pijn, pijn. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. de Nachtjes. de Nachtjes. de Nachtjes. www.zfmzandvoort.nl De zomer met ZFM Zong Zee, Zandvoort en zomer is I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for. She thinks it's better after. She makes her mind up at a better glass. It really made a difference. That seem to be unconditional. I'm like a new girl every day, and all the rest don't bother me. I'm far too busy loving her. I'll never be lonely, just a smile to my, my shoulder. Accent, I'll pass to her heart and joy. She, she makes my day. Just has to touch my hand to make me stay She's all good, loving at once She's all good, loving at once She's all good, loving at once She's all good, loving at once Our love was unintentional She says we're not responsible She thinks with her chin up